Families van de slachtoffers van een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas hebben verschillende rechtszaken aangespannen. Onder meer één tegen internetbedrijf Meta en één tegen de maker van de videogame Call of Duty. Ze vinden dat de techgiganten mede verantwoordelijk zijn voor het drama. Precies twee jaar geleden schoten tiener negentien kinderen en twee leraren dood. Volgens nabestaanden zag hij onder andere door games wapens als een middel om problemen op te lossen. Nederland respecteert de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Die oordeelde dat Israël onmiddellijk moet stoppen met het offensief in Rafa. Ook moet de grensovergang tussen Egypte en Gaza weer open. Omdat uitspraken van het hof in Den Haag bindend zijn... roept Nederland op de uitspraken na te leven. In Israël wordt door verschillende ministers afwijzend gereageerd op het oordeel. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin moet gewoon voor een jury verschijnen. Een rechter heeft een verzoek van Baldwin om de aanklacht tegen hem in te trekken afgewezen. De acteur wordt verdacht van doodslag. Drie jaar geleden schoot hij tijdens filmopnames een cameravrouw dood met een revolver. In het wapen bleken echte kogels te zitten. Baldwin heeft altijd gezegd dat hij de trekker nooit heeft overgehaald. Maar nieuw onderzoek lijkt dat tegen te spreken. De rechtszaak staat gepland in juli. Hij kan een celstraf van maximaal anderhalf jaar krijgen. Op een industrieterrein bij Terneuzen heeft een brand gewoed bij een autobedrijf. Meerdere brandweerwagens en een schuimblusvoertuig rukten uit. Het vuur was ontstaan onder een overkapping waar wrakken van vrachtwagens stonden. Die zijn in vlammen opgegaan. Een lood naast de overkapping is gespaard gebleven. Het vuur is inmiddels geblust. Het weer op veel plekken is het aan het regenen. Het is afgekoeld tot zo'n 14 graden. Komende dag trekken de buien naar het noorden weg en daarna wordt het droger. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS-Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM! Met nu de nacht. Et sa on regarde sur ses fringues sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Jorel est barré. Yeah, <laughs> Child goes to the store for loaf of bread. Don't you love me? Don't you love me? Chip by my side dou wow. ZFM one more love. Yes. Yes. I one more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 You put your favorite song on his own Jump Stop Ik pas te leven Dan kan er niemand om me heen Alles zit maar voor even